We gaan het hebben over opwekking, oftewel geestelijke herleving in Nederland. Ja, als we naar opwekking kijken, in de Bijbel wordt opwekking als een woord gebruikt dat de overgang van dood naar leven aanduidt. Opwekking wordt gebruikt om uit te leggen dat een gestorven iemand weer levend wordt. Denk daarbij aan het dochtertje van Jarius, Lazarus en onze Heer Jezus Christus. Tegenwoordig gebruiken christenen het woord opwekking om het tot leven komen van een gestorven kerk aan te duiden. Dit is geestelijke opwekking. Als we de Bijbel lezen, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, dan zien we dat mensen tot leven komen, fysiek en geestelijk, als er leven over hen wordt uitgesproken. Woorden zijn levendmakend als ze van God uitgaan. Een voorbeeld van leven spreken zien we bij de profeet Ezekiel in de Bottenvallei. God geeft Ezekiel de opdracht om leven te spreken over de beenderen. Dit lezen we in Ezekiel 37. Zodra hij dat doet, zodra hij doet wat God zegt, groeit er vlees aan de dode beenderen en wordt er een levendmakende geest ingeblazen. In het Nieuwe Testament zien we dat wanneer mensen Gods genade, dat is Jezus Christus, voor de mensen schetsen, dit resulteert in geestelijke opwekking. Mensen horen van Jezus en hoe meer ze horen en hoe meer ze aannemen, des te meer de geestelijke dood overwonnen wordt. Laten we eens kijken naar de eerste opwekking. Na de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren stapt Petrus naar voren en verkondigt Jezus. 3000 mensen komen tot geloof, tot levend geloof. De eerste kerkgemeente is geboren en is gelijk een megakerk. En niet zo'n bagge kwantiteitskerk waar niemand elkaar kent en elkaar omziet, zoals de tegenwoordige megakerken zijn. Maar men heeft zorg voor elkaar, men heeft liefde voor elkaar, men verkoopt zo nodig landerijen en huizen om voor elkaar te kunnen zorgen. Sommigen stellen hun huis beschikbaar om anderen een dak boven het hoofd te bieden. Ze groeien op in de liefde. God is duidelijk in hun midden. Er gebeuren wonderen en tekenen. Er vallen zelfs mensen dood neer wanneer ze de gemeente van Jezus Christus proberen te belazeren. Nou, dat zou je eens in de kerk van tegenwoordig moeten zien. Demonen gaan gillend uit en ongeneeslijk zieken genezen. En dat slechts als in de schaduw van de voorbijlopende Petrus liggen. De kerkgemeente in die tijd was zeker niet perfect, maar er was wel leven in overvloed. Iets wat niet in de traditionele en de modernere kerk van tegenwoordig te vinden is. De kerk van tegenwoordig is een eigenwijze kerk. Want de tegenwoordige kerk is overweldigd door valse leraren en wetspredikers. Je hebt een geluksdag als je het evangelie hoort... ...en helemaal mazzel als Jezus voor je wordt geschetst. De prediking is tegenwoordig doordrenkt met wereldse wijsheid... ...geestelijke bijzaken of christelijk of charismatisch klinkend wetischisme. Het wordt allemaal mooi ingepakt, maar het komt uiteindelijk op één ding neer. Van we moeten dit en we moeten dat. Of we worden in slaap gesust of we krijgen te horen dat we op alle gebieden van ons leven falen... Maar Jezus, de genade van God, onvoorwaardelijke liefde en acceptatie door het kruis, wordt niet of halfslachtig gebracht. De Joden vroegen op een goede dag en wanhopig aan Paulus: Heeft u voor ons een woord van opwekking? En wat deed Paulus? Paulus verkondigde niet dat de Joden iets moesten doen. Integendeel, Paulus bracht de genade Gods. Jezus Christus, de gekruisigde zoon van God. Van die groep kwamen er een aantal tot geloof en werden deel van de radicale club van Jezus. Ze werden van bange mensen naar helden. De eerste bange en schuw discipelen van Jezus veranderden in Godvrezende, radicale jezus Die overal waar ze de kans hadden om over Jezus Christus te vertellen, dat vrijmoedig deden. En dat deden ze niet omdat hun voorganger dat vertelde. Nee, dat deden ze omdat van binnen werden ze gedreven door de kracht van God, door liefde, door volle acceptatie in de genade van God. Door Jezus Christus. En de geest bevestigde het in hun harten en in de harten van mensen wanneer ze over het koninkrijk van God en over Jezus Christus vertelden. Vaak met wonderen, zoals genezing van ongeneeslijk zieken of bevrijding van demonen. De geest bewerkte vrijmoedigheid en liefde in hun harten. En de kerken van die tijd groeiden en bloeiden. Maar wat zien we? Wat zien we tegenwoordig in die zogenaamde kerken? Jezus wordt niet meer gebracht. Ja, af en toe wordt zijn naam genoemd. Verschillende bekende en onbekende leraren trekken met hun merchandise langs de kerken... en leren alleen praktische of geestelijk klinkende lessen... waardoor het geestelijke leven praktisch ondraaglijk wordt. We moeten, we moeten, we moeten, we moeten, we moeten, we moeten... en we horen zo vaak van, dat is een geestelijk principe of, dat werkt... maar we horen al lang niet meer, hij werkt. Niet onze God, maar onze methodes en leraren krijgen de eer... We zeggen wel tegen beter weten in dat we God de eer geven, maar onze harten klagen ons aan over het lege leven zonder God. Terwijl Jezus zei, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Als we eerlijk naar ons christelijke leven kijken, ontdekken we dat we geestelijke reuzen moeten zijn om de geestelijke lasten die door de kerk zijn opgelegd te kunnen volbrengen. Een mengelmoes van wet, traditie en geestelijke principes doet ons bezwijken. Vervolgens zijn sommigen ook nog zo gek om anderen deze last op te willen leggen door zogenaamde evangelisatie. Zijn we helemaal gek geworden? Opwekking komt door de volle prediking van Jezus. Door allerlei soorten verdichtsels heeft de kerk ons leven begraven. De tijd van onze wederopstanding is aanstaande als Jezus binnen en buiten de kerk gepresenteerd wordt als de enige zaligmaker. Geen methodes... Jezus alleen. We kunnen onszelf niet rechtvaardig en heilig voor God maken. Dat kunnen wij zelf niet. Alleen door Jezus Christus en door Christus Jezus alleen. Gelukkig zien we dat de opwekking aanstaande is. Steeds meer jongeren en ouderen horen het goede nieuws en leren de genade Gods kennen en de diepere betekenissen van te begrijpen. Ze dragen vrucht en de heerschappij van God breekt baan. Ze vergeten om aan hun verslavingen te voldoen. Ze hebben begrip en liefde voor elkaar en bouwen elkaar op. Er is openheid en oprechtheid. Gods geest bewerkt eenheid en Jezus bewerkt dat demonen uitgaan en genezingen plaatsvinden tijdens hun samenzijn. En dat allemaal door de genade van God. Onvoorwaardelijke acceptatie door het kruis. Jezus Christus, die heilbrengend in ons leven is gekomen. Hoe? Door de prediking van en het vertrouwen op Jezus. Niet door fire tunnels, niet door opleggen van handen en engelenverering, niet door doomsprediking of fetischisme of door bidden en vasten, maar door de verkondiging van Jezus Christus en dienst gekruisigd.